Say Mijn linker oor zit dicht, Els, dat is ook niet leuk. Luisteraars, welkom bij de AFA Show voor deze woensdag 9 maart 2016. En je hoort het Elsplaat van Françoise Hardy, Chanson, touler La Cazon, Elleville, de Mon of Rosso, Jergles. Even klap voor de dame. Welkom vrienden en vriendinnen, luister vriendjes, luister vriendinnen van de AFWASHO en van Radio Els 558. Het is vandaag woensdag 9 maart van het jaar, dus alles 2016. En tot een uur of 7 is die er natuurlijk weer, de AFWASHO. Tijdens het eten of tijdens het afwassen of wat je dan ook aan het doen bent. Ik heb een beetje een aardige dag gehad. Het weer was natuurlijk. Aan de ene kant mooi als je zo naar buiten keek. Maar als je buiten kwam, er stond best wel vrij veel wind. Die wind is nu inmiddels gaan liggen. Want ik moest net nog even buiten een boodschapje doen. En het is nu gewoon heerlijk voorjaarsweer. Zolang het nog licht is, natuurlijk. Hè. Maar het wordt steeds langer licht. We gaan lekker richting het voorjaar. En ik heb het gisteren al verteld. Aankomend weekend gaan we met de temperaturen in de dubbele cijfers zitten. Dus dat betekent gewoon 12, 13 graden. Misschien wel, misschien wel hier en daar 14, wie zal het zeggen? Wat gaan we allemaal doen? De bekende dingetjes natuurlijk weer: verkeer, de tijdmachine en natuurlijk heel veel muziek. Jean-Paul, John, John komt voorbij. Brian Ferry, de Everly Brothers, de Dizzy Mans Band. Sweet Sensation, de Shuffles, de Spinner's, Margie Ball. Dat is een heel mooi plaatje, heel lang geleden ook. John Denver en The Fat City. En we beginnen natuurlijk uit, met een plaat uit 1966, oftewel 50 jaar geleden. Maar zo klinkt het niet hoor, het klinkt net alsof het gisteren is gemaakt. Ja, vind ik tenminste. Welkom bij de Ava op Radio Ls 558. Hier is Los Bravos en Black is Black, Black is Black. White Power. But she don't in time to see me again. What En dat het een beetje mooi weer is, dat merk je dan gelijk aan de files. Hè? Want er staan er momenteel maar 31 in Nederland. En er is er geen één het noemen waard. Want er is er een eentje van meer als 10 kilometer. Los Bravos uit 1966. Black is black, white power, weet ik veel allemaal. Ja, ik zeg het wel. Ik zeg maar witte en zwarte mensen. Dan kan ik in ieder geval niet discrimineren. Dit is Radio Els 558. Met Ferry de Hart All hit radio. Radio Els 558. Radio 558 via het wereldwijde web, www.radioels558.nl of op de middengolf in het oosten van het land op de 1512 kHz en soms ook nog in het noorden van het land op de FM 105.4. Geweldig plaat dit hè. Don't Bring Me Down van ELO oftewel het Electric Light Orchestra uit 1979. Een Britse hokker heeft 72.000 pond gekregen van een wetkantoor om zijn inzet op een landstitel van Leicester, Leicester City in de Engelse Premier League af te kopen. De fan van de huidige koploper in de Premier League heeft aan het begin van het seizoen 50 pond ingezet op een titel voor Leicester City, wat toen nog hoogst onwaarschijnlijk leek. De quotering stond toen de tijd op 5000 tegen 1, inmiddels is het 5 tegen 4. Als Leicester uiteindelijk de uh, titel zou winnen, kreeg de anonieme fan 250.000 pond. Die kans heeft hij nu laten schieten voor de zekerheid van een kleiner geldbedrag. De gokker nam toch het zeker voor het onzekere. Hij nam het aan aanbod aan en zei van ik ben in extase. Ik las de kranten zaterdagmorgen en ik dacht het is tijd om te kessen. De fan weet ook al wat hij met dat geld gaat doen. Ik ga lekker op vakantie in Spanje en ik ga mijn hypotheek aflossen. ja. En ik ga niet lekker op vakantie met Station Denver in de Fat City. Take me home, Country Roads. I'm old heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze country road. Oh Drop in my eyes. Niet meer onder ons John Denver omgekomen in een vliegtuigongeluk als ik uit mijn hoofd zeg. Hier deed hij het nog samen met de Fat City Take Me Home Country Roads uit 1971. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Do you say that we are through ask me why i'm blue for there's no heart Het doet ze nog snel ook, want het is maar een paar minuutjes. Goodbye to love van Margie Ball. je daar wel eens van gehoord, moet je maar eens gaan googelen. Het komt allemaal uit 1965, dus het is 51 jaar geleden. Het is al 18 minuten over de klok. van 6 uur geworden. Waarom doet hij het niet? Nog eens een keer proberen, ja zo dan. Jean-Marie Paf en zijn vrouw Carmen maken, maakten onlangs middels een persbericht bekend dat zij naast hun oude villa ook hun nieuwe woning in Brascaat te koop hebben gezet. Privé, dat, daar gaat dit bericht over, kan u onthullen om welke villa het gaat en wat zij ervoor vragen. Het huis is in alle opzichten luxe. Het kost 995.000 euro. Het heeft twee badkamers, vier slaapkamers, een woonoppervlak van 377 vierkante meter en bijna 4000 vierkante meter grond. Ja. Het is wat hè, die sterren die doen maar, Niet sterren die doen maar. Ja, nou wij zijn niet van zulke sterren, maar we draaien hier wel de sterren, absoluut. Uit 1980 gaan we luisteren naar de spinners hier bij Radio L's 558 in de Ovo Show. En het heet allemaal Working My Way Back To You. Nee, nog geen rum met chocolademelk, maar ik had, wij hebben altijd woensdag tussen de middag hier op kantoor snackdag. Ja, Dan komen de patat en de frikadellen, die worden op de avond gezet. En ik had er vandaag een paar balletjes gehakt bij, maar ik denk, ja, die bewaar ik voor vanavond tijdens de avond. Zo is wel lekker, want jullie zitten natuurlijk allemaal aan de warme hap, maar ik zit hier in de studio nog zonder warme hap. Dus ik heb jullie een lekker gehaktballetje met een beetje mosterd erbij gekregen van Els. Dat is toch wel lekker natuurlijk. Een lekker sopje, wat goede muziek en je hebt de Afras-show. Radio Els 558. Bitter tears are in your eyes. You have lost your way and faith can only cry. Bitter tears are in your eyes. Now your love has gone, your other one to die. It's so hard to bear, one cannot live this way. 'Cause everything you need has really gone today. Bitter tears. And only cry You are wondering why he has gone away And why he said to you I'm leaving you today In your dream he says I love you You can see him smile again In your dream you'll ever near you You can kiss him is your man the tea Ik had de microfoon al opengezet, ja, dat moet ik natuurlijk niet doen. 46 jaar geleden was dit een hit voor de Shuffles met Albert West, onlangs overleden, en het heet allemaal Bitter Tears. Ja, wat zielig allemaal. Een man die in Schiedam voor een politiebus door een rood stoplicht liep, bleek een boete van bijna 40.000 open... Open te hebben staan. Een beetje een rare zin hoor. Lekker belangrijk zou de man hebben gereageerd toen hij door het rode stoplicht liep. Helaas had hij nog een boete openstaan van 39.804 euro. De man zit nu licht bedroefd achter in de bus. zijn zonde te overdenken. Al dus de politieman die, die het berichtje op Twitter zette. Ja, het is maar allemaal wat. hè. Uh, wij gaan nog even door met de muziek. Zometeen gaan we even met de tijdmachine terug in de tijd. Oh. Sweet Sensation Zielige, zoete dromer, sad sweet, sad sweet dreamer uit 1974 van Sweet Sensation. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar vanmiddag, afgelopen middag om 12 uur, ging de week door de midden. En dat betekent dat je nu al meer gewerkt hebt als wat je nog moet werken tot het weekend. Dan weet je dat ook weer. Oh, het is hier alweer tijd voor ah, lekker als lekker chocolademelk met rum en om oh, niet andersom van Nee, niet andersom van De tijdmachine van de Show bij Radio Els 558. eens even kijken, geloof ik niet zoveel van deze reis, dacht ik. Zo, even de keel schrapen en daar gaat hij dan. Het is vandaag 9 maart en dat is de 69ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 297 in 2016. Vandaag in 1959, Barbie, modepop van Mattel, wordt geïntroduceerd. Zo oud is dat al, hè? En in 1916 verklaart Duitsland de oorlog aan Portugal. Maar dat was niet zo gek, want heel de hele wereld was toen met elkaar in oorlog. Op les wisten ze niet eens meer wie tegen wie streed. En in 1941, de Duitse bezetters ontbinden alle Nederlandse omroepen. Jawel, de Rijksradioomroep, ook wel de Nederlandse omroep genoemd, kwam ervoor in de plaats. Zeg maar de NOS hè, in de oorlog en de rest dat mocht niet meedoen toen. En in 1945 bezetten de Japanners Vietnam. In 1950 uh, vandaag, IJsland treedt toe tot de Raad van Europa. Dat is geen EU, maar het was gewoon een Raad van Europa. Ik weet niet of het nog bestaat, nooit meer iets van gehoord. We gaan even naar de sport toe. Lee Kang Siok verbetert het wereldrecord op de 500 meter schaatsen en rijdt... Die 500 meter in 34 seconden en 25 milliseconden noem je dat. Hè? Dat gebeurde allemaal in 2007. En in 1918 werd in Wageningen de Landbouw Hogeschool geopend. En die bestaat nog steeds, want ik ken iemand die daarop zit. Dan gaan we even kijken wie er geboren was. Geboren zijn vandaag, dat was in 1213, Hugo de Vierde van Bourgondië. Dat was een Frans kruisvader. Ja, dat staat wel stoer natuurlijk, als je je eigen zo kan noemen. Hij overleed trouwens in 1271. Lloyd Price, Amerikaans zinger en songwriter, is vandaag jarig. Hij zag het levenslicht in 1933 en een jaar later in 1934 werd geboren Bobby Fischer. Fischer. Hij was natuurlijk een Amerikaanse schaakgrootmeester. Hij overleed... In 2008. Henriette Tol is vandaag jarig. Zij zag het levenslicht in 1953. Zij is een Nederlands actrice. En Rob Trip, die van het Journal die ken je natuurlijk wel. Hij is vandaag 56 jaar geworden, want hij komt uit 1960. En Helene van Rooyen, wel bekend natuurlijk. Nederlands schrijfster, maar veel meer populistische foto's, Publis, publisten, of hoe zeg je dat. Zij werd geboren in 1965 en Erik Vleem, hij is een Amerikaans schaatser. Ja, was die denk ik, hoor. volgens mij is hij niet meer zo actief. Hij werd geboren in 1967. Oh, weer een ander blaadje. En Roy Macai, Nederlands voetballer, werd geboren in 1975 vandaag op deze 6e maart. Dan gaan we kijken wie er zijn overleden. Dat was in 1888 vandaag, Wilhelm de eerste. Hij was keizer van Duitsland, hij werd maar liefst 90 jaar oud. Albert Mol, wie kent hem nog, uh, de laatste jaren natuurlijk ook beroemd van Wie van de Drie, maar het was natuurlijk ook een groot acteur en komiek. Hij overleed in 2004 en in datzelfde jaar overleed ook Adrie van Oorschot, Nederlands televisieman van de Vara. Jarenlang was hij ook de televisie Sinterklaas. Hij werd 83 jaar en hij overleed in 2004. Ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar maakt maakt het doet me niet toe. Het is vandaag heilige Francisca Romana. Dat is alweer de vrije gedachten, net als gisteren. Die overleed in 1440 en werd zalig verklaard. Dan gaan we naar de weerextremen toe. De laagste minimumtemperatuur vonden we in 1931, min 9,6 graden. En de hoogste maximumtemperatuur, let op, 19,5 graden. Hè? Dan is het gewoon zomer op 6 maart. En dat is nog niet zo lang geleden, hè? dat was twee jaar terug in 2014. Het langst in het zonnetje zitten kon je vandaag al in 1996, 10,5 uur. En met de paraplu naar buiten, dat moest 24 uur lang in 2013. Nou, dat geloof ik niet, dat dat helemaal niet droog is geweest die dag. Maar het zal wel, want het staat hier en het staat niet in de krant, dus is het waar. Eh, we zijn gelijk al toe aan het volgende onderdeel en dat wordt het tweeluik voor vandaag. En dat wordt een mooi hoor, ja, mijn favoriete bandje. En ook eh, van eh, Bert van Overdrive, die vindt het eh, allemachtig prachtig. We gaan terug naar 1972 en 1973 met de Dizzy Man's Band. We gaan luisteren naar A Matter of Fact en de show. Veel plezier ermee.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 And some get gone There's no trumpet for none. For, for sure. <laughs> about the music that you hear, yeah. the show, the show, do this like the show, the glittering, the Het lijkt net een opera, het lijkt net een opera. Ja, trouwens, de Disney Mans Band is een welkome gast in de non-stop programmering van Radio Els 558... wat 24 uur per dag in de lucht is met allemaal oude muziek, golden oldie zoals dat heet... van de top 40 top tipperaden van alles en nog wat... Uh, wat wou ik nog vertellen? Oh ja, we hebben ook nog diverse pagina's op het internet. We hebben www.radioels558.nl. Daar hebben we ook een gastenboek. Mag je natuurlijk wat neerzetten als je dat wil. We hebben natuurlijk de Facebook-pagina van de Avasjo. We hebben een Facebook-pagina van Radio Els 558. En we hebben een Facebook-pagina dat heet De Vrienden van Radio Els. En als je... Als je Brenda vraagt, mag je misschien wel lid worden van die groep. Dat is toch wel grappig natuurlijk. Hè? Wij gaan hier naar de Everly Brothers uit 1984 om de Wings of a Nightingale. van Devilly Brothers on the Wings of Nightingale, volgens mij heb ik het plaatje een paar weken terug ook nog gedraaid hoor, maar ja, goed, het is gewoon een mooi plaatje, dus dan mogen we best wat meer draaien. Het komt allemaal uit 1984 en de schemering valt hier over Nederland. Vanavond klaart het op veel plaatsen verder op en is het overal droog. Komende nacht koelt het af naar 2 graden aan zee tot lokaal min 2 graden in het binnenland. Morgen is het overal droog en schijnt de zon soms flink. Er komen wel wat sluierwolken in. Bewolking voor. Mogelijk dat in de loop van de middag het noordoosten te maken krijgt met wat lage bewolking. Het wordt 8 tot 10 graden en de oostenwind is veelal matig. In de dagen na morgen is het droog, schijnt regelmatig de zon en wordt het smiddags zo'n 10 graden. 24 uur per dag. Radio Els. Ik weet niet of jullie Els ook gehoord hebben, ik wel in ieder geval, ja. Els heeft hier nog van meegedaan, hè, met Ratta. Dan komt ze zo op het podium, met, uh, ja, een beetje als heks natuurlijk. En uh, dan begint ze ook een beetje mee te blaren op deze plaat. Brian Ferry, voor uit 1976, let's stick together. Het schiet al nog op, aardig op we hebben eigenlijk nog maar een minuutje of 13, 14. Dan zit deze show voor woensdag 9 maart er ook alweer op. Maar niet voordat we natuurlijk nog even hiermee gaan beginnen. De klop op de knieën. De klap op de knieën plaatsen. Nou was Brian Ferry natuurlijk ook wel een beetje een klap op de knieën plaatsen. Maar ja, je moet een keuze maken. Hè? We gaan een jaartje verder, 1977, naar John Pouillon. Dus allemaal getiteld Standing in the Rain. Radiohals 558 op de Middelgolf. Op de 1512 en via het wereldwijde eh, web natuurlijk. En op de FM 105.4 te beluisteren. Well, you were getting in the taxi, I'm was just standing in the rain. Oh, babe, when I was wet right to the bone, you were deciding that you were going home, and I was wet right to the bone. Als je vriendin je in de regen hebt laten staan 6 maart 3 jaar geleden, 2013, dan stond je te 24 uur per dag in, want toen regende het 24 uur aan één stuk. Joh de Standing in the Rain uit 1977 van John Paul Young. Het zal je niet omgaan zijn. Producent van de Beatles, George Martin, is op 90-jarige leeftijd overleden. God zegenen George Martin vrede en liefde voor Judy en zijn familie, al dus de Beatles drummer Ringo Starr op Twitter. Martin die 90 jaar is geworden werd wel de vijfde Beatle genoemd, een titel die voor meer mensen is weggelegd vanwege de grote invloed die hij had, had op het muziek van het viertal. Paul McCartney laat in een reactie weten dat Martin al zijn tweede vader voor hem was. Ik heb zoveel prachtige herinneringen aan deze fantastische man die altijd bij me zullen blijven. Martin stond in 1962 aan de wieg van het succes van de Beatles. Wij gaan nog even lekker door met de muziek, hoor, want anders hebben we geen tijd meer. 1967, heel lang geleden. De roadies zijn hier en take her home. Zo'n plaatje waarvan je zegt van oh ja, natuurlijk, zo'n bijna vergeten plaatje. Uit 1967, dus wel heel lang geleden. De Roadies en Take her Home. We hebben nog vijf minuten in de show, dus ik wil nog even, ik wil nog twee plaatjes draaien als het kan. En ik heb hier een rustig nummer. Een heel rustig nummer. Zijn jullie niet zo gewend in de Ava Show, maar dit is wel heel erg mooi. We gaan naar 1971 met Brad en David Gates natuurlijk. Baby, I'm a Want You. Maybe I'ma want you Baby I'ma need you You're the only one I care enough to hurt about Maybe I'ma crazy But I just can't live without Your loving and affection Giving me direction Like a guy My darkest hour Lately I'm a praying That you'll always be A staying beside me Used to be my life Was just emotions Passing by I'm a-praying That you'll always be a-stayin' Beside me Used to be my life was just emotions passing by Then you came along and made me laugh and made me cry You taught me why Baby, I'm all I'ma need you. Ik was weer even te gulzig, want we kunnen geen laatste plaatje meer draaien hoor. Nee, want dat was een nummer van 4 minuten. En dat vind ik een beetje zonde om af te kappen na 1 minuut. Dus die houden we nog wel te goed. Dat was trouwens T-Pow met Sjjna en Johans. Misschien dan we hem morgen opschuiven en anders doen we hem gewoon volgende week eens een keertje in de playlist. Ja, want ik maak die playlisten altijd zeer ruim van de volgende. Dus ik kan er niet zo gauw makkelijk dan weer wat tussen verrommelen. Zoals dat heet, daar hou ik iets van. We zitten hier met een strak schema. Dat was dan weer de Avos-show voor deze woensdag, de 9e maart van het jaar. Dus alles 2016. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En dan gaan we weer hele leuke muziek voor je draaien. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Bye bye. 558 met het nieuws.